بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ان شاء الله نوفق ننه سنة قبت سنن مؤكدة صلاة الاستسقاء خبات ام الله تفراخ دت اتغات ريغن En de, dit gebed is zodat de oogst uh, verbetert en goed wordt. Ja. Of zodat een mens of dier of iets anders uh, water krijgt. Dus er is dorst dan. Of de oogst gaat slecht. Dus als de, als de oogst slecht gaat of er is dorst. Dan uh, doen we dat. Dus dit gebed is, uh, om uh, als, als het slecht gaat met de oogst, of als er uh, droogte is. En de wijze waarop het gebeden wordt, het is gewoon een nephila, die bestaat uit twereelijkeheid, zoals normale andere nephila. Uh, ehm... De tijd is uh, wanneer de nevila toegestaan is om gebeden te worden na zonsopkomst. Uh, opkomst. Alleen uh, wat er uh, anders is, is dat er, uh, het is mijn doel om luid te resisteren. En de manier waarop het wordt gedaan is, dat nadat de mensen drie dagen hebben gevast, alle mensen gaan dan drie dagen vasten en gaan geven, als boetedoening, als uh, toba. En ze doen toba en ze moeten... Uh, dus mensen die onrecht hebben aangedaan, die mensen spullen hebben gepakt van mensen wat niet van hun is, geld in beslag hebben genomen. Spullen, alle onrecht, dat wordt, moet allemaal teruggegeven worden, iedereen moet toba doen. En uh, dus er wordt drie dagen vast uh, daarvoor en sadaka wordt gegeven. En dan gaan alle mensen naar buiten, dus in tijd van Doha. Lopend, niet met de auto of op de fiets. Nee, lopend uit nederigheid voor Allah subhanahu wa ta'ala. Dus de geleerden en de studenten en de leken en vrouwen en kinderen die... die, die, die... Dus die onderscheid kun kunnen maken tussen goed vrouw. dus niet kinderen, baby's, of zo, maar echt kinderen, bijvoorbeeld 4, 5, vanaf die leeftijd. Die gaan allemaal mee, gaan allemaal lopen naar de, naar de mosalla. Dieren worden niet meegenomen en vrouw die menstrueert is, die gaat niet mee. En het is makro om ahlen zinma, als ahlen zinma in die gebied zijn. Het is makkelijk om ze te verbieden om te komen. Want uh, Ahlul Dima, Joden en Christenen doen dit soort gebed ook. Om Allah te vragen voor uh, regen. Maar uh, het, moet op, uh, ze, uh, het is makkelijk om ze te verbieden. Het is uh, makkelijk om ze te verbieden om te komen. Maar ze moeten. Op een andere plek. Dus niet echt waar wij het doen. Mussalla, maar een stuk verder. Dus niet gemengd met elkaar. Maar zij moeten op een stuk verder dat doen. Dus dan wordt het gebed verricht. Als de imam klaar is. Dan is het mijn doel voor hem. Om God waar te geven. Dus een preek te geven. Kale Zoals in l'eed. Dus na het gebed. Maar uh, sahallah, imam Shedil heeft er niet over gesproken over Godwa zoals we hebben ge gezien. Hij heeft niet gesproken over Godwa toen hij sprak over Salat al Want hij heeft alleen specifiek gesproken over Salat al Het gebed op zich. Hij heeft niet over de Godwa. Die hele Godwa heeft ook fiqh. Maar dat wordt later besproken. Daarom zeggen ze er is geen boek waar aan je aan genoeg hebt. Je moet altijd andere boeken... Studeren. Dus uh, de imam, we, we bidden met z'n allen deze twee elkaar gebed. En daarna gaat de imam Godwa geven. Tijdens de uh, nee, tijdens de van de doet de imam tijdens de gotwa het Nu, bij Salat al-Istisqa, dus uh, deze gebed, van uh, om uh, re, uh, regen... Uh, doet hij geen te kweer, maar is te gevaar. Tijdens zijn godma doet hij astaghfirullah astaghfirullah la, asdag veel la. En om vergiffenis moet En uh, hij moet heel veel du'a doen. Ja, jubelig. Ja, overdrijven in du'a, Dus echt smeken in du'a, Echt smeken en blijven smeken. Dit doet hij in de laatste khutba, want khutba staat uit twee, hij doet eerst dan gaat hij zitten, dan staat hij op deze doa, die doet hij bij de laatste. En, Want imam Malik heeft overgeschreven zijn dat de profeet sallallahu alayhi wa als hij is die schaadet, zegt Allah, Allahumma, sqee ibadek wa bahiematak, waanshoor, rahmatak, wa achi baladak, almayit. O Allah, eh Geef water aan. Of le, le, le, les de dorst van uw dienaren en, en van uw dieren. En verspreid uw barmhartigheid. Of uw rahma, genade, genade. En herleef uw dode land. Als de imam klaar is met de khutbah. Dan moet hij zich keren naar de kibla en moet hij zijn rida. Rida is een kleed wat, wat de, de faghah en zo. Normaal de leken ook, maar in deze tijd nog in Marokko zie je alleen de faghah daarmee lopen. Rida is een soort van cape zonder capuchon of de capuchon is niet op de hoofd. Dat gaat het om. De, zijn cape draait hij om. Dus wat op zijn rechter schouder is Doet hij op zijn linker en wat op zijn linker was, doet hij op zijn rechter. Dus hij draait het om. En alle mannen doen dat behalve de vrouwen doen dat niet. En daarna doet hij dua en gaat hij dua doen, dua doen, dua. En dan is het klaar. ik Allah.